Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is kritiek op een plan van de regering van Israël... om weer wat noodhulp toe te laten in Gaza... Gisteravond zei premier Netanjahu dat zijn land wil zorgen voor een basisbehoefte aan voedsel. Bij het Rode Kruis denken ze niet dat dat genoeg gaat zijn. De grenzen van Gaza zitten al 2,5 maand potdicht en veel inwoners zijn uitgehongerd. Iedere kruimel is welkom uiteraard, want het is nodig, want er is letterlijk uh, honger in Gaza. Maar het is ook een beetje een pleister op de wonden, een basishoeveelheid. Na 2,5 maand uh, dat er niets naar binnen komt... Dan ga je daarmee de noden niet, eh, niet lenigen helaas. En alleen voedsel gaat hem ook niet worden. In Gaza is tekort aan zo'n beetje alles. Er moeten ook brandstof en medicijnen worden gebracht. Maar daar heeft Israël niks over gezegd. Groningers zaten gisteravond te schudden op de bank of in bed. Rond 11 uur was er bij Warfum een aardbeving met een kracht van 2,1. Volgens het KNMI is die veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. De gaskraan is inmiddels dicht, maar er zijn nog altijd bevingen. Bij de regionale zender RTV Noord zijn tientallen meldingen binnengekomen... van mensen die een doffe dreun en trillingen voelden. Of er schade is, weten we niet. En presentator Gary Lineker gaat vandaag zijn vertrek aankondigen bij de BBC. De voetbalfans kennen hem waarschijnlijk omdat hij al jarenlang de Engelse voetbalsamenvattingen presenteert bij Match of the Day. Lineker had een filmpje op zijn Insta gezet dat door veel mensen als anti-Joods werd gezien. Dat was niet zo bedoeld, zegt hij nu. Volgens de BBC is zijn positie onhoudbaar geworden. En Een primeur in Amerika. Het is artsen daar gelukt om het DNA van een baby te repareren, is te lezen in de Volkskrant. Het kindje werd geboren met een zeldzame ziekte. Er zijn verschillende technieken om DNA te repareren, vertelt deze hoogleraar. Dit is dan een van de nieuwste varianten waarbij je niet alleen het DNA open kan knippen, maar waarbij je ook echt de lettertjes van het DNA kan veranderen. En dat is wat ze hier hebben gedaan. Dus ze hebben het DNA waarin een foutje zit bij deze patiënt. Dat hebben ze veranderd. Experts noemen het een belangrijke doorbraak... en hopen dat de methode ook gebruikt kan worden om andere ziektes te genezen. Het weer nog een droge dag met in het binnenland wat stapelwolken... maar vooral veel zon. Het wordt 18 tot max 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Uh, ja, kind is zoek. Kind is zoek, ja. Kind, nee, kind is weer gevonden. Ja, er, er, er is een kind aangebracht bij de renningsbrigade. Nou, twee dingen. Eén, in de ondervragingen had ik 2% of 1% wist wat het was. Dus dat zegt eigenlijk al wat. Ja, dat zegt genoeg. Um, heel veel mensen dachten, als die hangt... dan weet de renningsbrigade het ook niet meer. Of het veilig is ja, of niet. Ja, um, <laughs> Daarbij speelde ook nog, hè, op, op zo'n heel druk strand... Ja, uh, als daar halverwege ineens even vijf minuten vlag omhoog gaat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 ik mag het ook van de onderzoekers niet zo noemen... maar ik noem maar even een verkeersbord. Want daar lijkt het natuurlijk nou, heel veel op. Uh, dat zijn internationaal bekende... het rondje rood met een streep erdoorheen... en dat is een verbod. Ja. Een driehoekje duidt op gevaar. Um, en dan ook nog eens in combinatie met een tekst... heb je eigenlijk drie manieren waarop je die vlag kan interpreteren. De kleur, een icoon en een tekst. Um, en vorig jaar is dat getest op twee stranden... in een lange periode. En daar bleek echt dat het begrip van die vlaggen echt, nou ja, uh, met... met uh,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 ja, als je de, de not inflatables neemt... die is een beetje uh, licht, lichtrood gekleurd. met ja, een oranje. Vrachtje, ja, een beetje oranje. Maar dan mag je dus wel zwemmen, alleen geen... Uh, nee, nee je, uh, moet... je moet je voorstellen, aflandige wind... maar windkracht één of twee. Dan uh, het, uh, zet je nee, zo'n dus zomerdag. Dat was meestal vroeger de dag dat Nivea besloot... om strandballen bij het station uit te delen. <laughs> ja. uh, die uh, zie je allemaal uh, uh, vol snelheid naar Engeland gaan. Maar op zich, uh, uh, voor gewone zwemmen... is dan het gevaar uh, minimaal. Uh, overigens was dat uh, uh, een oranje windzak...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 We hebben natuurlijk ooit gezegd in, in, in een soort toekomstvisie: zou het zou natuurlijk heel mooi zijn als die provincieborden uh, die bij elke strandafrit staan in Nederland, als dat straks gewoon gedeeltelijk digitaal zijn. En vroeger waren de kosten heel hoog, ja, tegenwoordig elke bushalt heeft ook een digitaal bord. Dus, dat ik ook uh, niet Nee, maar goed, <lacht> maar, maar dat zijn wel manieren om. Uh, ja, daar ben ik helemaal mee eens. Eigenlijk die vijf vlaggen uitleggen op een bord, dat is natuurlijk hartstikke interessant, maar iemand die naar het stand gaat, wil eigenlijk alleen maar weten wat is er nu aan de hand is.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 Of the game and nice guys get washed away like the snow and the rain.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 Goed, Ger loogman en ik zijn na een slopende autorit. Hey dat was, uh, ja, was behoorlijk. Was zijn we aangekomen in Amsterdam-Noord waar uh, in de Kromhouthal, hier achter ons, uh, is de Exhibition. Formula 1 Exhibition. En in goed Nederlands is dat uh, Formule 1 tentoonstelling aan de gang. Die waarschijnlijk tot, tot aan de zomer duurt. Dus daar kun je nog heen. Het is 17 april geopend. En... Uh,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 Dat weet je dan wel op een ja, keer. Ja? Nee, uh, nee. Ik niet nee, je nee. Niet, Ga je er nog heen komen ja, de komende twee jaar? Ja? Nou ja, sinds ik aan dit project werk is de interesse natuurlijk ja, wel, te, te uh, te, te de liefde nee. ook. Ja, nou ja. Als je ook ziet het, hoe die, mooi die auto's van dichtbij zijn, dan, dan kan je niet anders dan uh, er een ja, beetje vriend ja, op worden. Nou, het is in ieder geval een sport met een enorme historie, dat hebben we hier kunnen zien. Ja? En ik vond het een uh, interessante uh, interessant, uh, tentoonstelling. Ja, leuk dat je we te mogen verwelkomen. Ah, hartstikke bedankt. Dag mevrouw, er, mag ik even wat vragen? Voor... Bent u wel eens interessant voor geweest? Yes. Ja, twee keer nu. Twee keer? En beviel het? Ja, super. Mooie ja? ervaring. Ja, absoluut. Ja, en waar zat u dan? Uh, we zaten op de tribune, maar niet op de racedag. Oh, oh, niet op, de twee, de, op, de, op vrijdag of zaterdag? De vrijdag en een keer op de zaterdag. Ja, dus, en uh, de komende twee jaar weer er een reden? Of... dit jaar op de racedag te mogen komen. Ja, oh, dus, leuk. Ja, leuk. Dus, en gaat u daarna nog uh, het dorp in of niet?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 En tegenwoordig uh, nemen die coureurs bijna met elke race een nieuwe helm, hè? Dat is, dat is helemaal in. Ja. Ja, ik, ik zoek eigenlijk nog een nieuwe helm, maar ik weet niet of ik die uh, voor mijn motor dan, hè? Ah, maar dat kan ja. ik er niet eentje hier uh, gewoon meenemen. Ja, die kan je toch mee inpakken? Ja, ze hebben de zat hier rood. Kijk, zo zagen ze er vroeger uit, hè? Ja, mooi pakken. Stoeling Mos hebben we hier. Leclerc uh, niet op pol. Nee.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 Ja, veel groter dan die andere, hè? Ja, aanzienlijk. ja Ik vind het wel een hele mooie kleur ook. Een beetje ja. mat, mat uh, tegen het zwart aan. Mooi. Wat zou zo'n auto nou opleveren, Hans? Wat bedoel je? Als je deze moet kopen? Ja. Nou, deze is natuurlijk wel heel speciaal, hè? Van Max is de eerste uh, WK. Dus ik denk wel uh, nou ja, minimaal een paar honderdduizend euro. Misschien wel meer, veel meer. Ja, nee, daar red je niet mee, hoor.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 maar ah, het is een mooi ding. En dan praten we over een minority, die eigenlijk nooit iets gepresteerd is... in de familie. Ja. Alles? ja, dit is de Motor Zes... Generator Unit Heat. Zes cilinder 1600. Prachtig, van Mercedes. Ja, uit, 19... ja, uit... 2019. Een compacte motor, hè. Echt, mooi, uh, ze hè? hebben alles in elkaar uh, Niet normaal, hè? gedrukt. Hij moet zo klein mogelijk zijn en zoveel ja. mogelijk vermogen hebben. Maar ja. En aan de voorkant zien we het elektrische gedeelte. Ja, maar schitterend uh, gemaakt. Ook allemaal carbofiber uh, materialen hè? Ja. Om het zo licht mogelijk te maken ook. De power unit, zoals dat ja. heet. Dit is een van de eerste Lotus, uh, Jim Clark Jim uh, Clark, inderdaad, uh, veel succes ermee behaald. Ja. En, en zo'n wagen die uh, was een jaar, paar jaar geleden ook in uh, Zandvoort. Oh, ja? Met de, ja, die stond toch zomaar in de haltestraat Met, historische... Met de historische Grand Prix, ja. ja 1965 is deze. Prachtige achtcilinder, ja. prachtig hoor. De Lotus 33, mooi ding. Mooie auto, auto, mooi. Prachtig, auto. Auto. prachtig model. De Torre Rosso, hè Hans? Een van de eerste Red Bulls, ja, klopt. Prachtig ook die voorvleugel Moet je die voorvleugels eens kijken hier, Ger. Die voorvleugel, Ger, moet je kijken. Dus, uh, hier zie je een van de eerste uh, moderne voorvleugels, zeg maar.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 daar zijn ze de hele dag mee bezig geweest. Ja. Mannen van Ferrari met computers. En, met, uh, en uiteindelijk uh, om een uur of vier hebben ze gestart voor 23 seconden. <lacht> en toen stond iedereen te juichen. Ja? Ja. Ja, mooi <lacht> uh, verhaal. Uh, ja, dit is het survival gedeelte. We zien uh, de brand ja. van Projean uh, in 2020 nog voordat uh, Max de eerste wereldtitel haalde. Dat daar was daar in Bahrein toch? Ja. ja. En uh, nou, hier komt hij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 Niet te nou, hij moest natuurlijk ook zijn riemen en alles losmaken. Ja. En, uh, nou, maar hij ziet zonder... ding heeft een enorme klap gemaakt en hij is nog redelijk, uh, nou, ik wil niet zeggen intact, maar ja, hij want, is niet helemaal in, in elkaar ge wat gedrukt. Wat verbaasd is dat je wel ziet dat alles is verbrand. Ja. En dat zo'n gozer er gewoon toch op een ja, redelijke manier uit komt. Ah, ja. Grosjean, rijdt nu nog steeds IndyCar. Ja, klopt. Jan Lammers en de Red Bull met... En Doornbosch. Ja, Robert Dornbos inderdaad, ja. Ja. Uit 206, Ger. Ja. Ik ben erbij geweest. Helm. Mooi hoor. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. I'm yeah. a yeah.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 Uh, ja, probeer de, de zandvoortse kant, kom maar één keer in de week. En het is wel leuk als je hem actueel houdt. Ik kan ook in dit weekend schrijven. Maar ja. Ja, dat is niet meer uh, niet echt actueel. Maar er ja, gebeurt natuurlijk uh, in het weekend en op dinsdagavond genoeg om daar zo over na te denken. Ja. Je um, reacties die lopen van, uh, van vrolijk tot... Uh, Wat moe je mee de reacties van... Ja, van de, uh, van de, op je column.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 So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 Uh, dan durf ik te zeggen dat ik niet heel erg blij ben... met de standpunten en het gedrag van de PVV uh, en de, de BBB. Nee. En als je dan nou kijkt naar de komende Pride in Amsterdam... Hè, van dit jaar, zeg maar, uh, uh, bestaat daar angst voor, voor, voor uh, ja, meer protesten, meer rellen? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, Nederland is wat dat betreft best wel tot in de haarvaten... een redelijk uh, liberaal en tolerant land...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 op het paviljoen tot uh, 12 uur... geen uh, alcohol geschonken wordt. Dus als mensen bij de lunch wat willen drinken, kan dat. Bij ontbijt kan je nog niet met een piltje ja. beginnen. Geen misschien, champagne ontbijt. Misschien, ja. Helaas, dit keer <laughs> geen champagne ontbijt. Maar we willen dat ook bewust doen... zodat ook jonge mensen uh, deel kunnen uitmaken. Uh, ook samen met uh, jongeren werken. Mm -hmm. Pluspunt willen we jongeren... Uh, goed, een goede plek geven, ook op de Pride. Uh, dus zegt dat gedeelte kunnen ouders... rustig zeggen, oké, okay, mijn kinderen zijn daar... maar er wordt mm -hmm. niet gedronken, er wordt niet gezopen. Er is toezicht op.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 And you're cool, you say I'm